Jeugdzaken of de lotgevallen van Martine Land Een hoorspelserie van James Lee Vertaling Ria Lee Lohuizen Regie Ad Leuple Negende deel Toch was het een goed idee van je Thomas Ja je had die vent moeten horen Onze systemen zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik door militair personeel en politieagenten Alsof hij het van een papiertje voorlas. Het was precies zoals hij het zei. Maar je kan het niet helpen dat ze zo bekakt doen. Ach, die vent klonk net alsof hij zijn mond vol paté had. Bah. Hij was niet ondersteboven van je arme studenten. Nee, ik gaf me niet eens de kans om het uit te leggen. Nou, dat soort mensen vinden het heerlijk om nee te zeggen. Er zijn er massas van in dit land. Rein hoopte zo dat het zou lukken, joh. Echt waar. Ja, maar hij rekende er niet op. Nee, misschien niet nee. Ach, bovendien het kwam in zal dus allemaal niks meer schelen of het wel lukt. ...belang Rijn maar niks overkomt. komt, ja... ...kan ik niet tegen hem zeggen. Ja, nee, en al dat wachten. Thomas? Hmm? Als ik jou... ...als ik je iets vraag... ...kun je het dan geheim houden? Hmm? Ja hoor, ja. Als ik het tenminste niet vergeet... ...en per ongeluk eruit gooi. Niet alleen vertellen bedoel je? Huh? ja. Denk jij dat we hem van gedachten kunnen laten veranderen? Om het niet te doen. Die is goed. Nee, natuurlijk niet. En, en als ik zei dat, dat, dat ik niet meer mee zou doen? Ja. Jij twijfelt ook, hè? Ja, ik, ik twijfel over bijna alles wat je kunt bedenken. Ik ben er niet eens zeker van dat God niet bestaat. Maar ik zou Rijn niet in de steek kunnen laten. Dat niet. En als ik het wel deed? Dan zou hij gewoon doorgaan. Nou, sorry hoor, ik, ik kan het verkeerd hebben, maar... Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Weet jij hoe hij over alles denkt? Alles? Dat weet ik, ja. Dat weet ik. Ik geloof niet dat hij erover nadenkt wat er, wat er daarna zou kunnen gebeuren. Hm. Aangenomen dan dat hij die trein inderdaad opblaast en, en er zonder kleerscheuren vanaf komt. Ik weet niet. Weet ik niet. Dus wat doe ik hier op de avond voor kerst? Ik breng hem zijn twaalf uurtje, net als iedere andere arbeidersvrouw. De leger leidt ze kaas op volkoren brood met een bekertje melk. Wat? Het is een vrijdjesnaam dan. Hoe laat? Kwart. Kwart over drie. Nou, ze kunnen best onder mij. Gelukkig kerstfeest. En een witte kerst ook nog. Het ziet eruit alsof het weken geleden afgebrand is. Hallo, iemand daar? Hallo, is daar iemand? Hallo. Wie is daar? Lolde? Hallo Fred? Hoi. Zeg jij niks beters te doen op kerst, Nou, nee. Maar ik ben gestuurd. Hm. En jij? Niemand heeft jou toch gestuurd? <laughs> nee, niemand heeft jou hierheen gestuurd. Nee, nee, nee, nee, Hele, niemand heeft mij hierheen gestuurd. Ik, eh, ik woon hiernaast. Oh, jij hiernaast, ja. Op twee hoog. Ik werd midden in de nacht wakker van al die herrie. En je hebt vandaag voor zeker geen dienst? Nou, eigenlijk wel. Maar ik heb gerouwd met een jonge vent die eh, verliefd is. Ah, verliefd, wat verliefd. Ik kan jou niet meer volgen. Wat heb verliefdheid hier nou in godsnaam mee te maken? Ah, het is een aardige jongen, weet je. Ach, aardige jongen. We er niet van aardige jongens. Je moet dat hopeloze joggen zien waar ze mij mee hebben opgezadeld. En wie werkte dan met jou samen? Niemand werkt er met mij samen. Zo zit dat. Nou, goed. Ik heb een of andere suffert die niks waard is. Ik heb hem weggestuurd om onze neus te gaan snuiten en een kop koffie voor me te halen. O, oh, dus niet je vaste partner? Ja, wel mijn vaste. Zeg, zeg. Ze, ruik ik benzine? Oh, Jezus, natuurlijk is het benzine. Dit soort half garen idioten weten niet eens hoe ze anders een vuurtje moeten stoken. Dan was het uh, geen ongeluk? Ongeluk? Ha! Ik geloof dat je dat wel kunt zeggen, dat het geen ongelukje was. Ik heb... Uh, Blikken benzine gevonden. Aha. Zeg, verleden week bij die uh, MAVO-school hadden ze een uh, bericht achtergelaten. Welke MAVO heb je het over? Waar het dan meer dan één? He? Waar heb jij aan gehangen? De dokter Mekkering-school was er, dan eergisteravond een korte uh, wegschool. En nou deze? Morgen de hele wereld. Gisteren had ik vrij, maar uh, de eerste keer hadden ze een bericht achtergelaten. He? Bericht kan je het niet noemen. Ze hadden er een rotzooi van gemaakt, dus schreven ze wat onzin op de muren. Moet je er geen aandacht aan schenken. Nou beginnen ze ervaring te krijgen. Ja, ja. De korte wegschool is tot op de grond afgebrand. En dit ook. Ja, dit is een lagere school. Ja, wat maakt dat nou uit? Koloodzakken hebben ons zelfs een brief geschreven. Oh, ja? Van vandaar binnen. Een brief? Ja, hier. Die lezen. Ja, dus twee leugenfabrieken uitgeschakeld rest zal volgen, de elite hersenspoeling moet uitgewist worden, en de kinderen bevrijd. Eh? zelfbeschikkingscommando 1. Nou, nou, nou. nou. Hé, hey, ja? moet je hier zien, ja? hetzelfde brandmerk zie je, JZC. Ja. Met een spuitbus is dat zo op de muur gekalkt. Ja. In aan precies hetzelfde. Hoe wisten ze dat het niet zou verbonden? Wat is dat nou voor een wijsneuzerige vraag? Ah, maar zitten. Tieners met hersenbeschadigingen, zit mij vraag. Moeten een maand lang elektrische schokken hebben van de toverdokter. Hm. Nou ja, ze hebben een aardige kopieermachine gebruikt. Ach, suffer, dat is op onze kopieermachine gedaan. Oh. Het origineel is op het tot soep aan het koken of zoiets. Toch krijg je ze vroeg of later wel te, ja. te pakken hoor. Echt. Meestal vroeg. Ja. En dan een half jaartje naar de tuchtschool, Hé? Nee? Hé ja. Hey, ja. Nee. nee, want er zijn altijd wel drie of vier toverdokters die zeggen dat ze het deden... ...omdat hun moeder schrok van een fikkie in de prullenmand toen ze nog in de buik zaten. <laughs> en dat het arme kind het niet kon helpen. <laughs> dat moet je niet overdrijven. George Hubertus slikt dat allemaal niet, hoor. Eh, misschien niet allemaal. Maar wel een beetje van alles wat je hem voorzet. Zodat hij nooit een eenvoudig antwoord op een eenvoudige vraag heeft. Ach, bij je man is een prima officier, weerst ah, Jij denkt maar wat je wilt in je eigen tijd. Ik moet de hele dag werken. Als ik hier klaar ben, dan kan ik beginnen met het arresteren van mensen met witte helmen op motorfietsen. Hoezo? Ah, een getuige die ze zag wegrijden. Ah, je hebt een getuige gevonden? Ja. Mevrouw Koens. Oh, een aardige dame, niks bijzonders om te zien. Maar wat wil je? Die was vannacht op met een ziek kind. En zag ze. Drie waren te vertrekken of twee motors. Haar man ook. Eigenwijze klootzak, maar goed. Ze dachten dat het kind zijn blinde darm op springen stond. Hmm. Ze zagen de vermoedelijke brandstichters weggaan. Nou, toen het al begon te roken, zou je kunnen zeggen. Hmm. Allemaal met witte helmen op. Ze konden hen vanzelfsprekend niet identificeren en de brommers ook niet. Hmm. Ja, want geen cent waard als getuige. Maar ja, het is toch een begin. Ach man, wat weet jij ervan? zullen we iedereen met een witte helm op inrekenen... en in het Oosterpark op een rijtje zetten. <grijpte> Hé? Waarom ga jij niet naar je bed? Ik wil wedden dat ze op jeugdzaken terechtkomen als je ze vindt. Die zijn vast geen van allen over de 17. Wil ik wedden. En als we ze dan alle 6000 op een rij hebben... laten we mevrouw Koens even kijken. Hé? <grijpte> ja. Nou, ik denk dat ik inderdaad maar weer naar bed ga. Met Martine Land. Hé. Hey. Ja, jij ook, prettig kerstfeest. Ik? Oh, ik was aan het lezen. Nou, Geert, liever niet. Nou, nu je toch hebt opgebeld, ga je gang maar. Oh, vannacht? De Mozartschool. Fred Fink. Zeker weer slagherijnig, zoals altijd. Nou, oh, laat maar probeer er voor maandag niet aan te denken. Ja, bedankt voor het bellen. Ja, ja ik meen het echt. Goed, daar, Tot maandag. Hm, nou, dat was minstens drie keer douchen achter elkaar, hè? Nou zal je al het vuil van onderweg er wel afgewassen hebben. Ja. Lift is toch wel ordinair, hoor, voor zo'n eind. Ja, ah, je had het geld voor de trein moeten lenen. Het is vervelend om daar achteraf over te beginnen. Ach, van wie had ik het moeten lenen? Ik mocht niet weer bij Sylvie. Ik voelde me zo stom om daar maar te blijven rondhangen. Ze had tegen me gezegd dat ik er niet meer in mocht. Ja, dat zei die meneer Morin, die agent die ik gesproken heb. Ze had tegen hem gezegd dat ik direct naar huis moest gaan en daar moest blijven. Ja, en je had alleen het katoertje van gisteren. Hoe zit dat? Nee, zelfs dat had ik niet. Oh, ik heb alles zo stom mogelijk gedaan daarheen gaan was stom. Ja, Elting is zo ontzettend gierig... ...en ze dacht dat een retour me zou dwingen om dezelfde dag weer terug te komen. Maar ik heb natuurlijk een enkeltje gekocht... ...en de rest gespendeerd aan een pensioen die eerste nacht. Ik heb nauwelijks gegeten sinds ik wegging. Ik heb daar een miserig ontbijtje gekregen... ...en uh, die tweede avond heeft die mora me naar een andere plek gebracht... ...waar ze soms getuigen onderbrengen. Dat, dat zei die vrouw daar tenminste. Ja. Hier is vast koffie, hè? Ja, lekker. Zeg, uh, maar je bent woensdag weggegaan. Ja, ja ik, ik was er eigenlijk maar twee nachten, maar... ...door al dat wachten om haar weer te zien, leek het veel langer. Ja, maar ik mis een stukje. Je kon er niet in om haar te zien, dus... Uh, ...waarom ben je daar dan gebleven? Ja, omdat ze zei dat ze binnen 24 uur vrij zou zijn. Dus uh, toen wou ik natuurlijk wachten. Maar ze kwam helemaal niet vrij. Hoe ging het met het, toen je de toerieter zag? Oh. Zodra ik de gezicht zag toen ze me in de gaten kreeg, dacht ik: Oh god, wat een vergissing om te komen. Ze zei alleen maar: Wat doe jij hier? Alsof ik degene was die in de bak zat. Ik voelde me zo'n idioot. Ik begon grapjes te maken, weet je wel. Ik zei: uh, Ik heb mijn spionnen overal, die hebben het voor me opgespoord. En, uh, en toen zei ik: uh, Zijn er verstopte microfoons? Ze keek niet eens naar me. Dus ik hield er maar mee op. Grap ze helemaal geen uitleg. Je gelooft het nooit, maar ze zei dat ze voor iemand anders aangezien werd. Dat het allemaal een enorme vergissing was. Dat ze binnen 24 uur vrij zou zijn. Maak je daar geen zorgen over. En dat ik mijn mond dicht moest houden. Woedend slachtoffer van persoonsverwisseling. Ja, ja nou, Oh, ik, ik voelde me zo... Ik werd kwaad en zei, luister eens even, ik weet dat ze je met een kilo cocaïne op je kont vastgeplakt hebben ingerekend. En ik ben gekomen om te zien of ik je kon helpen. Nee, en nou behandel je me op zo'n klote manier. Echt? ja Echt waar? Ja, ja. En weet je wat ze tegen me zei? Ze werd woedend. Ze zei, waag het niet op zo'n toon tegen je moeder te spreken. Poh. Ze mocht helemaal moeder. niet aan hoe je erachter gekomen was. Ha. Ze was veel te veel in de rol. En ze zei, ga naar huis en blijf daar. Ik zal je aan de nonnen overdoen. De nonnen? Oh ja, ik, ik heb al jaren dat geklets over die nonnen moeten aanhoren. Een of andere dure privégevangenis ergens in het zuiden van Frankrijk, waar de nonnen je ervan langs geven en je laten verhongeren en zo. Ik meen het echt, Zees. Ik heb erover nagedacht. Toen keerde ze me de rug toe. Ze keerde me gewoon de rug toe. Ze kon het niet aan de gezichten verliezen in jouw bijzijn. Ach, welk gezicht? Ze kon de gezicht niet verliezen. Toch dacht ik nou... Ieder ogenblik kan ze vrijkomen en dan misschien. Toen stond die Morin er toen ik eruit kwam. En ik vertelde hem alles. Hij glimlachte alleen maar en zei... Sorry, jonge dame, er is geen vergissing mogelijk. Maar toen ik dat zei van die 24 uur... Toen zei hij, dat is niet onmogelijk. Nou, dus toen bleef ik in de buurt. Ja. gisteren kwam hij naar me toe en vertelde dat het er niet in zat. Dat Sylvie voor de kerst nog vrij zou komen. Nou. Eerst mis was ik helemaal vergeten. Toen dacht ik aan wat een lang koud weekend het zou kunnen worden. En toen dacht ik gewoon al, vergeet het maar. Mag ik tot maandag bij jou blijven? Ja, goed. Maar maandag ga je echt naar huis. Oké. Okay. Maar geen prettig kerstfeest gewenst, hè? Ja, afgesproken. Als jij Elting even belt om te zeggen dat je op weg bent naar huis... <tus> Denk je dat die heks zich zorgen over me maakt? Zou dat zo erg zijn? Oh, misschien wel. Nou, dat zie ik maandag wel. Zou ik iets mogen eten? Een stukje brood. Ja, ja tuurlijk. Zal ik even een omelet voor je bakken? Oh ja, wil je dat doen? Ja. Martine Land? Ah, hoi, Tony, van hetzelfde. Ja. Nee, nee, geen woord. Ah, ik zou het vandaag ook niet verwachten. Bij Rens ik ben ik kerks. Zij? Wanneer? Ja, nou, eh... Uh, ja, dat zal wel, waar gaat het over? Oh, oh wanneer? Ja, ja, morgen heb ik vrij. Ja, ja het spijt me, Tony, maar ik, ik begrijp het niet. Komt hij daar dan ook? Oh, oh, ja, goed, uh hoe laat dan? Ja, sta ik klaar. Dag. Is er een hand? Oh, ik weet niet. Mijn schoonmoeder wil me spreken. Uh, oh ja, ik zou een uh, omelet voor je. Gaan oh, dat geeft niet hoor. Je, je keek zo. Ah, oh, laat maar, Melanie. Twee of drie eieren. Thomas. Hey. morgen. Slaapte jij nog? Ja, heeft het nodig. Jezus, wat ik daarnet zag. Twee straten verderop bij de Shell, daar zag ik een politieauto stoppen. Er sprong een agent uit en ging naar een meisje toe met een blond kapsel net zoals jij. Verdomme, die kapster, ik dacht het wel. Nou, ik ging langzaam rijden, ik wilde niet echt loeren, weet je wel. En er een blokje om, en toen zat hij met haar te praten achter in de auto. Toen kwam ze de auto weer uit en liep ze verder. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Moet ik oh. aan mijn haar doen? het zelfverf of zo is. Ja. De krant staat vol berichten over die trein en over alle voorgenomen demonstraties. Over die trein zelf, niks. Geen nieuws. Voor het nieuwe jaar, vijf nachten met vannacht meegerekend. Weet je, Rijn zei dat we nou moeten handelen alsof iedere nacht de nacht kan zijn. Hm. Vanaf vannacht. <Slacht> Heb je gezien hoe, hoe Moody de ruik zag gisteravond? Ja, helemaal weggetrokken, maar ja. Wie zou dat niet zijn, hè? Ik begrijp niet hoe hij zich zo goed op kan concentreren, zoveel dagen lang. Maar weet je, hij is niet echt gespannen. Stalen zenuwen. En, en hij houdt vol. Thomas, neem in ieder geval een kop thee. En help me met het uitzoeken van een andere haarkleur. Weet je, waar ik mezelf op betrapt heb de laatste dagen. Nou, denk ik, over een, over een paar dagen is het voorbij. Hm. En soms dan voel ik helemaal niks. Helemaal niks. Ik maar me af of er weer een schoon in brand Wat bedoel je? Oh, drie scholen zijn in de afgelopen paar dagen in brand gestoken of vernield. Oh, nou, de mijne niet, weet ik. Nee, nee, die van jou niet. Jammer. Zij, hoe laat komt je zwager je ophalen? Oh, uh, elf uur, maar is er is nog geen tien over. Hij is uh, waarschijnlijk zenuwachtig en neemt er de tijd voor. Omdat hij zijn moeder gaat ontmoeten. Het mm. lijkt wel een epidemie. Is dat een zo'n verschrikking? Oh, nogal een uh, tamelijk ontzagwekkende vrouw, ja. Een oude familie, die dateert uit de ijsteen. Haar zuster is een barones. Ja, nou, nou Oh, uh, dan heb je. Nou, jij pakt wel de. waar je zin in hebt, hè? Ja, hoor. Er is uh, brood en kaas en fruit en zo. Hmm. Ik uh, denk niet dat ik erg laat terug ben, maar ze heel uh, aan het rijden. Waar was ze? Hé, oh. Uh, Zoest. Het klinkt alsof je ontboden bent. Ja, dat is ook zo. Tot straks. Nou, jij ziet er in ieder geval lekker ontspannen uit in die kleren. Ja. Hm. Wat bedoel je? Moet ik soms in het zwart gaan met een hoedje met een valen? <laughs> Zij is niet de enige die de principes opna houdt. Ik bedoelde alleen maar... Je hoeft niet zo afwerend te doen. Je ziet er prima uit. Je ziet er prachtig uit voor een... Voor een vrouw die door de man verlaten is. Ik vind het gewoon een jood, Van een volwassen man of vrouw verwacht wordt dat het een of ander kostuum aantrekken als ze naar hun ouders gaan. Ik vind dat ik er gewoonweg fantastisch mm -hmm. uitzie in dit pak. Mm -hmm. Maar dat is aan jou natuurlijk niet besteed. Oh. Misschien als je naar een begrafenis ging. Ze zegt vast dat ik eruit zie als een pooier. Uh, Koppelaar. Pooier zou ze nooit zeggen. De laatste keer dat ik bij haar was, dan uh, had ik ditzelfde pak aan. Toen zei ze dat ik eruit zag als een beroepschokker. <lacht> nee. Maar van dit onderwerp afstappen. Mijn beste. Tony vertel me alles wat ze zei over Rens. Ja, dat heb ik al gedaan. Dat hij contact met haar had opgenomen. Ja, ik vroeg of ze hem gezien had. Contact opgenomen, wou ze alleen zeggen. Dus ik, ik denk dat hij erop gebeld heeft. Hij heeft haar gevraagd of hij zijn aandeel in de erfenis zo spoedig mogelijk kon krijgen. Dat heb je me door de telefoon niet gezegd. Ja, wat, wat maakt het nou uit? Ze zei dat ze het met mij persoonlijk willen bespreken. Meteen. Met jou. Met jou alleen en niet met mij. Wacht nou even. Ik heb je opgebeld zodra ik iets over hem heb gehoord. Ja, zoals ik had beloofd. Ja. Wat ze zei was dat ze er bang voor was dat Rens het met jou zou delen als hij het geld in handen kreeg. Oh ja, ja, tuurlijk. Niets of niemand kan haar ervan overtuigen dat ik met Rens niet om zijn geld getrouwd ben. Lu luister, Stony. Wil jij direct omkeren en naar huis brengen? Ik heb geen zin om een vrije dag te besteden... met het heen en weer rijden tussen hier en Soest. Geloof me. Oh, je oh, hoi oh, oh, godsnaam, even gedijst. Ja, wil je het weten of niet? Is er nog meer? Nou, ze, ze vroegen mij of ik dacht dat, dat je... nou ja, uh, moeilijkheden zou veroorzaken. <lacht> ja, dat zei ze. Ik zei tegen haar natuurlijk niet. En dat je alleen maar wenste dat hij gezond was. Maar ze is ervan overtuigd... dat je hem in een dag en een nacht had kunnen vinden... als je dat geprobeerd zou hebben. <lacht> Zij met haar politievriendjes ze... Gisteren, gisteren heb je maar gezegd dat ze bericht had van Rens... en dat ze er met ons over wilde praten. Nou, alsof ze ergens achter was gekomen dat, dat wij zouden moeten weten. Maar ze wil jou zien en, en niet mij. En jij zou moeten weten, Tony, dat ik haar niet wil zien. Oh, er ergens over te spreken. Ja, waarover over dan? Kun je me dat vertellen? Over jouw man en haar zoon en mijn broer? Ja, nou, je, je hebt me net uitgelegd wat zij van mijn interesse in hem denkt. Ze heeft ze niet helemaal op een rij, Ik sta er niet van te kijken dat je dat denkt, maar langs... Tony, draai hierom. Tony, omdraai. Ja, waarom neemt ze geen 40 of 50 privé in dienst... om hem op te sporen? Net als de familie van Katrin Terhaar. Waarom dwingt ze hem niet om met mij te scheiden... als hij het geld wil hebben? Oh, laat haar maar schuiven, zo gaat het toch? Ze praat echt wel met je als je vandaag meegaat met mij erbij. Daar ben ik absoluut zeker van. God, Ton. Is het nooit in je hoofd opgekomen om aan mij te vragen of ik wel met haar wil praten? He, breng me dan nou maar terug, hè. He. Ik, ik heb er niets te zeggen. Helemaal niets. oké, uh, oké. Okay, okay, goed dan. Het enige wat ik haar ooit heb aangedaan was met Rens te trouwen. Weet je hoe ze me noemt? De rode boerenmeid van Rens. Echt waar. Ach, toch gaat het hier om één en dezelfde persoon waar we ons zorgen over maken. We zouden er met z'n drieën over moeten kunnen praten. Oh, zeg dat maar eens tegen haar. Zullen zien wat ze aan je neus hangt? Als ze mij iets te zeggen heeft, dan weet ze waar ik, ik woon. En hun zoek. Oh, Martine, je bent nog meer obstinaat dan zij. Ja, inderdaad. Waar zijn ze mee begonnen? Hoe laat zijn jullie gisteravond naar bed gegaan? Rijn heeft nog nooit zo laat geslapen. Half drie ongeveer. Tcho. Maar misschien is hij wel een tijdje wakker. We leven meer en meer s'nachts. Tja, dat zal wel. Maar nou, voor mij is dat moeilijker. Ja. Je, je zou wel weer. Hier kunnen slapen? Mm, nee. Nee, jullie hebben wel al zo weinig tijd samen. Hè? Maar dat komt wel als het allemaal voorbij is. Mm, ja. Ik, Waar uh... ga je naartoe? Even naar de hoek. Nee, doe dat nou niet. Ik ga wel als je iets nodig hebt. Er zijn echt ontzettend veel politieagenten in de buurt. Ja, daarom ga ik ook om een potje zwarte schoensmeer te halen voor het Dat Je bent gek. Zwarte schoensmeer? Ja, dat gebruiken ze allemaal. Je bent niet erg op de hoogte. Nou, laat mij het dan voor je halen. Nee, nee, nee, doe het wel. Niemand die me pakt tussen hier en de hoek van de straat. Ik zal in ieder geval die muts van Rijn opzetten, dan kun je mijn haar helemaal niet zien. Hij zou je niet laten gaan. Maar je gaat hè? hem toch niet wakker maken, hè, om me te verraden. Ga toch gaan. Zelfs als hij zei dat ik het niet moest doen. Je kent de regels over onnodig risico. Ja, ik ben ook lid van de club. En dit is een noodzakelijk risico. Behalve dan nog dat het geen risico is. Goed, ga je gang dan maar. 6,45. Met de melk. Ah, goed. Alsjeblieft. Dag. Neem me niet wouw, je vrouw. Mag ik u even je spreken? Juffrouw, juffrouw! Stop, Politie! Halt! Rijn. Rein, wakker worden! Mm. Rein, Katrien is gepakt! Doe nou, word nou wakker man! Ja, Katrien is gepakt! Ik ben al wakker. Nou, wat is er met Katrien? Ze hebben haar net opgepakt. Wat? Ik had tegen haar gezegd dat ze niet naar buiten moest gaan, maar ze is toch gegaan. Ja, maar hoe weet je het dan? Ik zat hier de krant te lezen en toen zag ik dat ze al een kwartier weg was. En toen ging ik naar buiten en er stonden twee vrouwen uit de buurt erover te kletsen. Ze hebben het gepakt toen ze net die winkel uitkwam. Ze gingen de weg en, en toen zijn ze achter de raam gegaan. Jeugdzakken van Dalma. Met wie ik? We hebben op het ogenblik geen commentaar, meneer Koopmans. Ja, drie scholen in één week. U kunt dus tellen, gefeliciteerd. Nee, dat doen we niet. U gaat uw gang maar. Vraagt u dat maar aan de recherche, ja. Ja, is u goed recht. Ja, goeiedag, meneer Koopmans. Ziekelijke fantasie. Een oh. Ziekelijke fantasie hebben die journalisten. De kalmgeert, geen hartinfarcten voor de lunch, alsjeblieft. Ik zal het proberen. Wie heeft er een ziekelijke fantasie? Een ja, meneer Koopmans, geloof ik dat die heette. Van oh. Nederlands favoriete ochtendkrant. Die vroegen we van plan waren om alle leerlingen van alle scholen... die afgebrand zijn te ondervragen... En als uh, dat niet het geval was, waarom dan niet? Hij had het nieuws nog niet gehoord over die school van vannacht. En ik heb hem trouwens ook niet op de hoogte gesteld. Die klootzakken nemen meteen aan dat het door kinderen gedaan is. Oh, wat dat betreft hebben ze waarschijnlijk gelijk. Ja, ik ben alleen bang dat de H.C. ieder ogenblik hetzelfde zou kunnen gaan denken. Dat we inderdaad alle leerlingen van de Dr. Mekkeringschool... en de Korte Wegschool en de W.R. school moeten gaan ondervragen. Hoe heet die school van vannacht? En de sint annenschool Oh ja, nou, de hele route met uit. Met moeders en al erbij, natuurlijk. Jij bent je ouwe oneerbiedige zelf. Ja, komt ervan als je twee dagen vrij bent, ja. hè. Zeg, hm? niet onkijken, anders heb je direct weer twee dagen rust. Nou, nou. Hé, hey, kijk eens, wie we hier hebben kom binnen, Fred. Ga zitten. Wat uh, heb je vandaag op je hart? Zitten? Helemaal gek. Je hm. hebt er nou tijd op te zitten? Ik wist wel dat ik jou hier op je dikke reet zou aan. Zeg, zeg, wij hebben een dame. Oh, ik ga naar mijn eigen kamer. Ja, hoor, nou ja, als je er nou opstaat dan. Ga jij nou maar zitten. Zal ik even rustig bij je komen zitten dan? Zeg, eh... Hm? Huh? Uh. Zeg, Geert, heb je uh, gehoord over brand uh, nummer vier vannacht? Gewoon. ja. dat het jeugdcommando weer? Ach, ik, ik, ik word te oud voor de politie weet je? Dat zou je mij nooit horen zeggen. Die klootzakken zullen het mij niet lappen om een pensioentje van me af te troggelen. Ik kan je niet helemaal volgen. Ja, het zal ze niet lukken. Mag ik hopen. Dus we hebben die stomme brief en twee brommers met drie witte helmen. En vier afgebrande scholen. Klinkt veelbelovend. En uh, wie zijn nou precies uh, we? Tot nog toe is dat ik en mijn assistent. Nou, dat is die jongen van Nolde, hè? Juist, ja. En hebt nog een naam ook. Alberts noemt hem de dikke. Vink, jij gaat met de dikke eens onderzoeken wie die scholen in de fik hebben gestoken. Het zal wel een of ander kind zijn die is blijven zitten, neem ik aan. Alberts neemt niet eens in overweging dat het afbranden van scholen het vernielen van eigendom is. En uh, waar hangt Nolde uit? Ik heb hem erop uitgestuurd om schoolhoofden te ondervragen naar de bekende weg. Op ruierige leerlingen die op wraak uit zijn. Heb er een lijst van opgesteld, kinderspel. Hm. En jij, mogelijke getuige aan het werven? Oh ja, verloren zaak. Lagen allemaal op één hoor. Behalve een ander stel die de brommers zagen wegscheuren. Hetzelfde verhaal als die eerste dame met haar zieke kind. Hm. Weet je wel? En uh, wat uh, kunnen wij voor je doen? Albert zei: uh, Jeugdzaken moeten een lijstje hebben van pestkoppen in de stad, al is het maar in de hoofd. Had ik ook al aan gedacht. Weet je wat ik bedoel, Geert? Hm? Je verneemt dat er een school is afgebrand en je denkt... Hé, uh, hey, daar zou het trekkertje van de pik wel eens achter kunnen zitten. Hm. Ja, behalve wat er in het archief zit we niks. Ah, misschien wel wat uh, persoonlijke herinneringen misschien. Kinderen die het leuk vinden om met benzine en lucifers te spelen dan. Die grotere ideeën in hun hoofd krijgen. Je trekt je niet veel aan van de inhoud van het briefje. Hè? Ik kijk wel uit. Een onzin, allemaal. Je bedoelt dat er een of ander mal principe achter zit. Ja, maar ja. waarom hebben ze het dan opgestuurd? Nou, ja, voor de verdomde publiciteit natuurlijk, waarom anders? Betekent nog niet dat je ze dat hoeft te geven. Nou, heb je eens voor één keertje in je leven gelijk. Als het aan mij lag, dan zou er geen woordje in de krant komen. Geen enkel woordje. Maar uh, Albert, hè? Het zou me niks verbazen als die op de loonlijst van het Nieuwsblad stond. Zoals die man zijn berichten voert. Hij heeft het al gedaan. Nou, uh, wat vind je van het posten van mensen op verschillende scholen? Ach, laat me niet lachen. Meer dan 70 lagere scholen. En dan hebben we het nog niet eens over de middelbare scholen. Nee. De surveillance is gevraagd om witte helmen en brommers in de gaten te houden... die in de buurt van scholen rijden. Met bidden zouden ze meer succes hebben. Ja, dat is best. Ze zijn afgesproken, hè? half zes. Ja. ja, Willeke zei dat ze de best zal doen om op tijd te zijn, maar dat we maar vast zonder haar moesten beginnen als het te laat was. Ja. En uh, jij hebt er geen bezwaar tegen wat later te blijven? Ach, ik vind het best. Ik zal toch niet zoveel tijd in bezwaar nee, nemen. Nee, ik denk hè? ook niet. En uh, Rolof? Rolof! Ja. Nou, hoe is het ermee, hoor? Alles goed? Nou. Ja, redelijk. Mooi zo. Want uh, vanaf volgende week zijn we met z'n vieren... dus uh, ik dacht dat we dat gezamenlijk maar eens moesten bespreken vanavond. Ja, is wat je wil. Goed hoor. Kun jij hem half zes vanavond? Heb je geen andere afspraken? Uh, nee, nee, nee. Is er, is er iets aan de hand? Ja, Ineke zou gisteren al terug zijn, maar ze is er nog steeds niet. Ah, wat vervelend. Ja, zeg dat wel, ja. Maar uh, je collega's en medewerkers, uh, wij bedoel ik... Uh, ...kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor de afwezigheid van deze godin... ...om een uh, bepaalde reden, als je het me niet kwalijk neemt. Nou, ja, zeg, ik heb maar één dag verzuimd. Ja, en die heb je bijna ingegaan met vrijwilligerswerk. Maar uh, we mogen hopen op iets meer dan alleen je lichamelijke aanwezigheid hier vanavond. Oh. Nou, ik zal proberen om mijn hersens in te schakelen. Ja, tegen half zes. Wat een opluchting. Nou, ja, ben blij dat we het zo kunnen regelen. Uh, oh ja, bij die mensen in het pand achter de muur zijn een half dozijn ramen ingegooid vannacht. Mm. Ze hebben mij erover gebeld vanmorgen. En ze zeggen dat ze precies weten wie het gedaan hebben en waar ze wonen. Oh. Uh, wil jij met ze praten als ze komen? Uh, je, je bedoelt toch niet die, die kraken daar? Ja, zeker. Er is helemaal geen verwarming in dat gebouw. Nou, zijn de ramen ook nog ingegooid. Volgende keer wordt het ook nog in de fik gestoken. En uh, je wilt dat ik, speciaal ik, dat behandel. Tenzij je er iets speciaals op tegen hebt. Ik wil het ook wel doen, Geert. Nee, nee, nee, nee. En nee, ik doe het wel. Uw wens is uh, voor mijn bevel. Mm. Hé, hey, nee, ik zou het ook wel graag willen doen, want Ineke die kent mensen die daar wonen. Ja, uh, bedankt, Geert. Bedankt, Roelof. Graag een andere keer. Met Martine? Ja, ik was ergens mee bezig. Wat is er? Ja, geen paniek nou, Melanie. Je had het toch terug verwacht. Kalmeer, kalmeer nou, een beetje in godsnaam. Waar ben je? Ja, ja, maar dat is geen oplossing. Nee, dat kan ik niet doen, Melanie. Daar ben ik niet toe bevoegd. Ik kan haar tot niks dwingen. Ja, ja, goed. Kom dan maar hierin. Ik ben over een paar minuten klaar. Als het koud is, dan moet je maar even bij de receptie wachten. Daar. Dag. Hoe lang? Veertig minuten. Als u had opgebeld, had ik geprobeerd op tijd hier te zijn. Ik hou er niet van om met mensen te spreken... die ik niet kan zien. Ik uh, ben zo bij u. Kan ik u iets aanbieden? Koffie? Nee, dank je ga zitten. Goed. Was ik vergeten dat u een sleutel had, mevrouw Land? Dit huis is van mij. Is dat zo vreemd? Ik heb altijd gedacht dat het van de Rens was. En je dacht blijkbaar ook dat Rens van jou was. Misschien heb je intussen beter geleerd. Heeft u me gezien of van hem gehoord? Ik zie niet in wat je daarmee te maken zou hebben. Dat ik niets te maken heb met hoe het met hem gaat. Je hoeft niet zo'n toon tegen me aan te slaan. Ik ben hier niet gekomen om ruzie te maken. Ik was blij dat je gisteren niet met Ton was meegekomen. Het was verstandig van je om niet te komen. Maar Rens wil... dat jouw gevoelens in deze kwestie in aanmerking genomen worden. En ik ben bereid... En daarin zijn zin te geven. U bent hier gekomen om Rens een zin te geven. U spreekt uit zijn naam. Ik begrijp er echt niets van. Ik ben echt niet van plan om oude argumenten weer met je op te nemen. Zoals ik al zei, ik ben niet gekomen om ruzie te maken. Je weet dat ik het gewoon een ramp vond dat Rens met jou ging trouwen. Oh, ik weet best dat je veel succes hebt in wat je doet. Politievrouw hè? Maar nu is het duidelijk dat Rens zich dat ook realiseert dat hij weg is gegaan. Maar een daar is hij niet. Hij ziet wel in dat het voor jou ook moeilijk is. Wilt u zeggen dat hij u hierheen heeft gestuurd? Om dat te zeggen? Om wat te zeggen? Hij heeft me niet gestuurd. Ik heb nu zelf gezien hoe het is. Heeft u hem nog gezien? Ton heeft je al verteld dat Rent zijn aandeel van de erfenis nu wil hebben. Vanzelfsprekend ben jij geïnteresseerd in zo'n arrangement? Dat is uw veronderstelling. Ik wil hem alleen maar terug, met of zonder geld. Totale onzin! Als je hem teruggewild had, had je hem wel door je politievriendjes laten opsporen. Nee, dat had ik niet kunnen doen. Als dat wel zo was, dan zou ik dat niet doen, want hij is een volwassen man, mevrouw Land, en geen kind dat van huis is weggelopen. Wanneer hij er aan toe is, komt hij vanzelf wel terug. Of niet. Of niet. Intussen wil hij zijn erfenis nu hebben. En hij is niet van plan om mee naar jou terug te gaan. Waarvoor wil hij het hebben? Dat gaat jou niets aan. Hij wil het hebben. Zoals je zei, is hij een volwassen man. Het is niet voor niets dat hij er niet om gevraagd heeft voordat hij jou had ontvlucht. U bent zeer, zeer onbeleefd voor iemand die geen ruzie wil maken. De waarheid doet ongetwijfeld pijn. Ik wijs er alleen maar op. Hij is bij jou weggegaan en pas daarna vroeg je om het geld. Ik weet niet of u in staat bent om mij te begrijpen, mevrouw Land... ...maar u kunt het het beste proberen voor deze ene keer. Rens weet dat ik niet om het geld met hem ben getrouwd... ...en dat ik hem om het geld ook niet terug wil, dat weet hij. Als hij alles krijgt en het binnen 24 uur weggeeft... ...dan zou ik hem nog met open armen ontvangen. Liever zelfs. Dan zal u bevrijd zijn van de macht die u over me heeft... ...en hoeft u zich ook niet meer schuldig te voelen daarover... Allemaal heel romantisch. Maar het is een feit dat hij zijn erfenis mag hebben wanneer hij van jou gaat scheiden. Daardoor zou hij alleen maar wettig maken. Wat hij in feite toch al heeft gedaan. Dat heeft u tegen hem gezegd? Ja. En je zult je wel gevleid voelen als je wist... dat hij zich over jou het eerste zorgen nee. maakt. <laughs> Klinkt allemaal net als een roman die ik las toen ik veertien was. Weet u dan niet dat het Renze en mij niets kan schelen of we wel of niet getrouwd zijn? We zijn getrouwd om u een plezier te doen. En zodat ik zou kunnen promoveren. Hij zou van me kunnen scheiden en direct weer terugkomen. Misschien wel. Maar zonder een cent. Je vergeet dat ik inmiddels met me gesproken heb. Waarom bent u helemaal hierheen komen rijden, mevrouw Land? Of heeft u zich laten rijden? Om je een vaste som aan te bieden. Met de voorwaarde dat je verder niets met hem te maken hebt. Daar zou u toch niet op toe kunnen zien. Dat weet ik niet. Maar het is een risico dat ik wil nemen. Of denkt u dat u hem kunt laten zien dat ik hem zou afkopen voor zoveel geld... Het bedrag dat ik in gedachten heb is 50.000 gulden. Wij begrijpen elkaar gewoon niet, mevrouw Land. Kan mij niet veel schelen, maar voor eens is het moeilijk geweest. Om met jou getrouwd te zijn is inderdaad heel moeilijk geweest. Als u me nu wilt excuseren, dan ga ik naar bed. Je neemt het niet aan? Natuurlijk niet. Pieper? Ik roep mijn chauffeur op. Oh, ik begrijp het. Goedenavond. Goedenavond. Jeugdzaken met land. Ah, goedemorgen, Menno. Hoe is het? Ja, daar hebben we over gehoord, ja. Oh, nou, daar zit wel wat in als er genoeg mensen mee kunnen helpen. En dan kijkt de politie ook nog. Nee, nee, ik niet. Natuurlijk vandaag niet. Nee, morgen ook niet. Ja, doe je dikke duffeljas aan vannacht, oké? Okay? Ja, succes hoor. Dag. Ja. Zo. Ah, goedemorgen, Geert. Ja, goedemorgen. Je bent eh, vroeg vanmorgen. Ja. Heb je gehoord dat er een andere school is afgebrand? Vondelschool. Ik had het al gehoord voordat ik mijn auto fatsoenlijk geparkeerd had. Maar het korps slaat terug. Ach, beter later nooit. ...gaan ze alle scholen in de gaten houden. Ze hebben die uh, speciale pool ingeschakeld. Mijn noem er ook bij. Ze hebben ook wat extra mensen van surveillance en verkeer ingeschakeld. Mm. Nou komt er een golf van misdaden, dat zal je zien. Maar wat betekent te activeren eigenlijk? Mm, aan het werk zetten. Mm, ik neem aan dat het betekent... ...dat die arme oude Fred Fink de zaak niet meer in handen heeft. Mm, helemaal niet. Hij is aangesteld als assistent leider, of zoiets. O, wie verzint al die titels? Nou, de leider zelf natuurlijk. Hoofdcommissaris Jos P. Blok, zo hoort hmm. het ook. Ja. Ik geef het op. Je hebt gehoord dat deze jongens hun initialen... ook op de muren van de Vondelschool hebben gekart, Ja, weet je zeker dat het jongens zijn? Ach, het is die stomme stunt waardoor ik het vermoed. Dat en, en, en die naam. Ja, misschien wel. Er lopen nogal wat oude tieners op straat rond vandaag de dag, hè? Ja. Oh, mijn god, Geert, wat een drukke maanden. Zou er ooit een eind aan komen? Als dat niet het geval is, dan ga ik in de vut. Dat zweer ik je. Uh, in ieder geval hoeven wij al die aangifte over brommers niet door te nemen, zoals op een <laughs> Witte helmen, wat een zeer. Uh, <laughs> heb je gisteren het nieuwsblad gelezen? Uh -huh. Albert had uh, in ieder geval genoeg hersens om dat, uh, van dat jeugdcommando niet te verklappen wil deze jongens pakken als gewone, ordinaire brandstichters. Niet als uh, radicale kruisvaarders. Hmm, ik heb nooit gezegd dat Joris Albert dom was. Morgen. Sorry dat ik te laat ben. Dat zijn we gewend. Okay. Ja. Is je vriendin al thuis? Ja, gisteravond laat. Zeg, hebben jullie gehoord? Katrien ter Haar is gevonden. Waar? Ja, waar? Nijmegen, gistermiddag. Ah, ja, ja. Een paar agenten in een surveillancewagen die hebben zomaar opgepikt. op straat. Ja. Maar er werd vanmorgen pas over gesproken. Ik heb het net op het nieuws gehoord. Ze is bij de familie terug. Ah. Was ze alleen of met iemand anders? Nou, toen ze de pakte, toen was ze alleen. Hm. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom die enorme speurtocht met posters en al werd opgezet. Ze was toch alleen maar weggelopen, toch? Ja, Ech. sommige mensen houden van om hun geld weg te gooien. Ech. Ze wilden er terug. Ech. Ik vond het ook belachelijk. Nou, zo schrikken ze dat meisje toch af. Nee. Zoals een bom de hebben, privé -speurders. Ik vraag me af of ze de rekening presenteerden tegelijk met het teruggevonden kind. <laughs> ik, ik hoop het. Ja. Ik vraag me af of die mensen een manier hebben gevonden om het te beletten om weer weg te lopen. Nou, ik ben blij dat ik me er niet mee hoef te bemoeien. Ja, ik ook. Nou, Aan het werk, jongens. Uh, ja, dag, met uh, Martina Land, Bureau de Jeugdzaken. Mag ik uh, met mevrouw Nepal spreken? Ja, ja, graag. Ah, dag mevrouw. Uh, sorry dat ik u stoor. Oh, oh, goed zo. Ja, daar bel ik u juist over. Ik zou u graag willen spreken met Melanie erbij. Dat zou... Nee, nee, alleen met ons drieën. Nou, wilt u dat? Nou, fijn. Als zij daar nu is, dan kunnen we een afspraak maken. Nee, nee, laten we het maar op neutraal terrein doen. Rustig grafee of zo. Goed. Ja, dan belt u me terug? Oké, okay, dan wacht ik af. Bedankt. Dag mevrouw. Martine? Ja? Sorry, maar weer een school. Half uur geleden in de Weijert. Mijn god, die mensen zijn niet te geloven. Uh, uh, welke school? Kastendijk, MAVO. De HC zegt dat er overdag en s'nachts moet worden gesurveilleerd. Fred Vink die belde me daarnet en heeft me ingeleid. Nou, maar voor wanneer? Vanaf meteen. Ja, en die vier jongens staan hier iedere ogen met hun ouders kunnen zijn. Nee. Ja, hij... nee, je wacht maar tot Willeke er is. Ik neem de verantwoordelijkheid wel. Voor half twee zal er toch niet weer een school in rook opgaan. Nou, ik zou dat maar niet op rekenen. de ja. afgelopen twaalf uur. Vink die ging als een stier tekeert, dus... Ja. Uh, land, jeugdzaken, is Fred Vink daar? Oh, uh, nou, wilt u hem dan een boodschap doorgeven? Ja, dat ik zikkens hier tot half twee nodig heb. En daarna komt hij wel naar jullie toe. Nee, nee, dat hoeft hij niet te doen. Dag. Ja, Zo, nou, rustig aan. Nou maar, nu nog ruim twee uur. jeugdzaak met land. Ah, dag mevrouw Van Paul. Nou, vanavond of morgenavond? Rond koffietijd, elf uur? Zullen we zeggen bij Café Lausanne in de Poelenstraat? Nou, is een kustcafé. Ja, goed, in orde. Tot morgen. Dag, mevrouw. Oh, mijn god. Jeugdzaken met land. Ja, u spreekt met kinderpolitie. Ja. Ja, zuster. Hoe laat was dat? Ah, hoe oud, schat u? Uh, ja, ja. Ah. Ja, we hebben het uh, erg druk, maar... Ja, die schoolbranden. Ja, ongelooflijk. Wanneer zou hij op zijn vroegst ontslagen kunnen worden? Oh, en tot hoe laat bent u daar? Nou, kan ik het beste direct naar u toe komen. Fransen met 1 S. Ja. Tot zo. Geert? Ja? Zeg, uh... Ik heb net iets heel vreemds gehoord. Ik ga er meteen op af. Wat dan? De verpleegster belde hem op van het academisch ziekenhuis. Ze hebben vanmorgen rond half twaalf een jongen gekregen uit de diaconisse... waar die achtergelaten was of waar die gewoon naar binnen was gewandeld. Niemand weet precies hoe het kwam. Een jongen van een jaar of uh, 15, 16, Blauwe plekken, een lichte hersenschudding. Die zegt dat hij een geheugenverlies leidt. Mm -hmm. Ik heb nog nooit een echt geval meegemaakt, maar het schijnt wel eens voor te komen. Ja, maar er is nog meer. Hij heeft uh, absoluut geen hoofdwonden. En wat het allemaal zo interessant maakt, is dat hij naar uh, benzine ruikt. Ah, Nog steeds, ah, zei die verpleegster. Ja, ja. Uh -huh. Die ligt ongeveer een halve kilometer van die Wat Bedoel je dat? Ja, misschien is hij van een brommer gevallen en werd hij weer opgeraapt en naar de gebracht. Ja, geen idee. Behalve dat ze dat niet gedaan zouden hebben als hij niet ernstig gewond was. En verpleegster zegt dat hij dat niet is. Uh -huh. Ze gelooft er ook niks van, dat hij zijn geheugen kwijt is. Dokters ook niet. Oh ja, wat ik vergeten ben. Had absoluut geen papieren bij zich, helemaal niets. Dat is op zichzelf niet zo vreemd. Helemaal geen geld, helemaal niet, zei ze. Ga je nou met hem praten? Ja, ga ik zeker proberen. Jullie kunnen het met z'n tweeën wel hè? Ja, dat dacht ik ook wel. Ja. Er zijn genoeg tieners die naar benzine ruiken. De meeste van hen zijn geen brandstichters. De meeste lijden ook niet aan geheugenverlies. Nee, ja, je hebt gelijk. Nou, ja. ga eens kijken. Ja, dat is ook. Ik weet niet wat u van hem zult denken. We hebben de foto's hebben gekeken. Er is niets gebroken of gebarsten. Misschien is hij heel laat op zijn stuitje terechtgekomen, of bovenop zijn hoofd. Maar we kunnen daar absoluut geen tekens van vinden. Zijn EEG was in orde. En hij had je als een adelaar in de gaten voor iemand die geheugen van iets heeft. Hou de dokter al de keel uit, dat kan ik u vertellen. Ja. Je zou kunnen verwachten dat een van zijn ouders zou bellen, maar... Er was niks binnengekomen toen ik de boven liet, heb ik nagekeken. Misschien werken ze allebei. Toch zouden we voor vanavond iets moeten horen. Hier is het. Eerst eerste volgende deur aan de rechterkant. Het is een zaal, maar niet al te vol. De derde van achteren. Dank u. Ik zie u zo nog wel. Hoe gaat het? Weet je al wie je bent? Nee. Mijn hoofd doet pijn. Wat herinner je je dat het laatst gebeurde? Op straat. Wat op straat? Daar was ik. Mijn hoofd deed pijn. Bent u ook een dokter? Nee, ik ben van de politie. Oh. Als er iemand gevonden wordt die gewond is, dan bellen ze ons ook op. Ja. Weet je waar je bent? In een ziekenhuis in Groningen. Dat hebben ze me verteld. Wat ruik ik toch? Benzine. Hebben ze je niet gewassen? Ja, ze hebben me gewassen. Maar de stank van benzine is, moeilijk weg te wassen. Ik merk er niks van. Mijn hoofd doet pijn. Weet je dat er een school in brand is gestoken, vlakbij waar ze jou gevonden hebben? Een school? De MJ Kastendijk School, een MAVO. Dat is de vijfde school in één week. Nou, in ieder geval de vierde die in de fik gestoken is. Allemaal met benzine aangestoken. En vanzelfsprekend willen we de daders proberen te vinden en er een stokje steken de politie. Daar werk ik ook aan mee. Ja. Wat ja? Niks. Moet je horen, zelfs al zeg je niet tegen ons wie je bent, al kan je het jezelf niet herinneren, vroeger of later komt er wel iemand naar ons toe die het wel weet. Ja. ...en dan gaan wij praten met je familie, met je broers, zusters, als je die hebt... ...en met iedereen die jou kent. Om er zeker van te zijn dat jij niets met die branden te maken hebt. Ja, goed. Ken jij Dat weet ik niet. Ik kan hier niet de hele dag blijven... ...maar als jij een van de jongens bent die dit gedaan hebben... ...komen we er toch wel achter. Dus hoe eerder je het toegeeft, hoe beter het voor je is. Begrijp je me? Nou, nee. Hoofdpijn. Jij reed niet op die brommer maar je zat achterop, hè? Wie reed? Reed wat? Mevrouw Land, mag ik even spreken? Uh, ik kom eraan. Nou, jongen. Probeer je geheugen maar goed terug te vinden. Tot ziens, hoor. is er, zusje? staat een man bij de receptie. Klinkt alsof hij naar deze jongenland zoekt. Ik heb hem een kaart laten invullen. Oh, hoe oud? De vader, broer? Sorry, ik heb hem niet gezien. Heeft u een uh, sterke man bij de hand? Een verpleger of zo? Voor het geval dat... Benny. Enorme bink. Fysiotherapeut. Ah, kunt u ervoor zorgen dat hij bij de receptie staat? Ik zal hem laten oproepen. Wat spannend. Dat zal hem wel zijn, daar op die bank... Daar is Benny. Komt zo. U bent degene die kwam informeren over een jongen die vandaag werd binnengebracht? Uh, uh, ja, dat, uh, dat ben ik. <coughs> <coughs> ik uh, werk s'nacht, ziet u. Hoe is uw naam, meneer? Uh, Bunnik. Uh, ik heb het allemaal op die kaart geschreven daar. Dank u wel. Wilt u even met ons meegaan? Ja. De, de lift is daar. Mm -hmm. Hoe heet uw zoon, meneer Bunning? Cor. Uh, uh, Cornelis. Nou, zullen we dan maar eens even gaan kijken of deze jongen het is? Waar is hij? Niet in bed. Dan moet hij naar de wc zijn gegaan. Dat is hier. Huh? Ik ben bang dat hij daar ook niet is. Ik weet niet waar hij is. Ik ben bang dat dat de bedoeling is. Daar komt men. Beter later nooit. Hé, hey, heb jij een jongen gezien? Een patiënt onderweg hier naartoe? Nee, niks gezien. Hij voelde zich stukken beter en is naar huis gegaan. Het negende deel van Bureau Jeugdzaken... een hoorspelserie van James Lee... die werd vertaald door Ria Lee Lohuizen... werd Martine Land gespeeld door Gerry Mantel... Katrien Terhaar door Barbara Hofman... Thomas Tol door Kees Broos... en Rijn IJsenga door Bart Rummer. Geert Dauma werd gespeeld door Peter Arians... Fred Fink door Frans Kokshoorn... Olaf Wijnands was Olaf jan Sikkens... Hans Hoekman een agent. Melanie van der Pool werd gespeeld door Paula Major... Tony Land door Rob Fruithof en mevrouw Land door Liane Saalborn. Zuster Fransen werd gespeeld door Ingeborg Uitenboogaard, Kor door Hans Lichtvoet en meneer Bunning door Dick Scheffer. De regie had Ad Leupler.